Uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen met gezondheidsproblemen zouden ook een Pfizer-prik moeten krijgen. Dat zegt de gezondheidsraad. Tot nu toe worden alleen mensen van 18 jaar en ouder gevaccineerd. Maar wat hen betreft komen 12 tot 17-jarigen die in een risicogroep vallen ook snel aan de beurt. Collega Francine Intema weet om welke groepen het gaat. Het zijn dus bijvoorbeeld kinderen met hartaandoeningen, longaandoeningen. Dat is de eerste groep. Daar hebben ze aan toegevoegd kinderen met obesitas. Die komen daar ook voor in aanmerking. Daarnaast adviseert de raad ook om in uitzonderlijk geval dat de arts zelf mag beslissen: van dit is een kind wat echt in aanmerking moet komen voor die vaccinatie. En als een kind bijvoorbeeld een ouder of broertje of zusje heeft dat extra risico loopt, dan kan dat ook een reden zijn om te vaccineren. Het is nog een advies van de gezondheidsraad, maar meestal worden die adviezen ook overgenomen door het kabinet. Drie scholen hebben de nagekeken eindexamens alsnog gekregen. PostNL was van twaalf scholen de examenpost kwijt, maar een deel is dus weer opgedoken. En het bedrijf zegt met man en macht te zoeken. Naar de andere gecorrigeerde examens. Als die niet worden teruggevonden, moeten de leerlingen een herexamen doen. El Salvador is het eerste land ter wereld waar de bitcoin een officieel betaalmiddel wordt. Het parlement heeft daarmee ingestemd om het makkelijker te maken voor Salvadoranen in het buitenland om geld naar familie te sturen. Ook zou het meer toeristen naar het Midden-Amerikaanse land moeten lokken. Je kunt er ook nog met dollars blijven betalen. Een bijzonder gezicht op de Noorderplassen bij Almere. Met dit mooie weer vaart daar de pizzaboot van Mirjam en Leo. En het woord zegt het al, het is een boot waar pizza's op worden gebakken met een echte steenoven aan boord. Normaal staan we op evenementen, festivals, eh, markten. Maar dit is helemaal weggevallen dus sinds vorig jaar. We hadden echt geen enkel eh, ding meer. En toen dachten we zetten de ovens op de boot en eh, we gaan het water op. Mensen die aan het water wonen krijgen de pizza's bezorgd in hun tuin. En sommigen varen zelf naar de pizzaboot. Het is helemaal coronaproof. Ze blijven allemaal in eigen boot. Ik heb zelfs een schepnetje voor een pinautomaat en, uh, om te betalen. En dat is ideaal, in deze klant. Ik vind het wel echt heel handig als we even iets niet hebben dan, uh, en dan krijgen we een groepsapp. En dan weten we dat ze er is en dan sturen we even een appje kunnen we bestellen. En dan uh, hebben we toch eten in de avond. En ze zijn heel erg lekker. Het weer flink wat zon voor 22 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwemeer heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Welkom terug voor het tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. Op 5 juni zijn er door de ondernemers zo gewenste versoepelingen ingegaan. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld horeca en culturele eerstderlingen weer grotendeels open. Wij wensen daarom alle Zandvoortse ondernemers heel veel succes. Laten we er samen een fantastische zomer van maken. En de overzicht van de aangepaste en de versoepelingen maatregelen: er zijn meeste publiek toegankelijke locaties open onder voorwaarden, thuisbezoek en maximale groepgrootte van vier personen, horeca open onder voorwaarden, openingstijden, buitenterrassen zijn verruimd. Mogelijkheden voor sporten zijn verruimd, Culturele loc locaties zoals musea, monumenten, bioscopen, concertzalen en theaters open onder voorwaarden. Mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefeningen zijn verruimd, locaties voor recreatie binnen open onder voorwaarden zoals casino's en spellocaties. Een wellnesscenter, sauna en zomerstudio's. Verdoofd in je gedachten, nog naar achter. Ze zijn uiteindelijk de machten, en ze vertellen je.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 Zomer, drie seizoenen in één jaar. Je bent al jaren zomer klaar. Je hopen en dromen liggen naast je klaar. Moeilijke zomerkleuren, heel voorzichtig open je de deur, een traan begroet de Jim Reeves alias Gentleman Jim was een Amerikaanse country zanger... die bekend werd om zijn fruele warme stem. Reeves werd geboren in Galloway in Texas als jongste in een gezin van negen kinderen... Zijn vader overleed toen hij pas een jaar oud was. Ondanks zijn liefde voor muziek begon hij een carrière als hongballer. Waaraan hij in 1947 een vroeg einde kwam door een enkelblessure. Hij kreeg een baan als dj bij een radiostation in Louisiana... en in 1953 nam hij zijn eerste succesplaat, Mexican Joe, op... die een nummer 1 notering kreeg. In 1955 tekende hij een contract bij RCA... en werd lid van de Grand Ole Opry... Tegen het eind van de jaren 50 kwam er de rock'n'roll op en schoof Reeves onder invloed van Chad Atkins zijn stijl van de pure country naar die richting. Jim Reeves was met Patsy Klain een van de eersten die de Nashville Sound brachten. Hier is Jim Reeves met Hell Have To Go.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 Van Zandvoort op 106.9 Fm Stop de clocks, it's amazing You should see the way the light up your head. A million colors of hazel, golden red Zoals bekend heeft dorpgenootje Liam Tomaszewski een ernstige spierziekte die alleen met een speciaal peperduurmedicijn medicijn bespreden kunnen worden. Voor de behandeling van SMA type 2 is niet minder dan 2 miljoen euro nodig, die de verzekering niet vergoedt. Veel zandvoorten zijn al diverse acties gestart in een verwoede poging de miljoenen bij elkaar te krijgen. En afgelopen zaterdag kwam daar een initiatief van Slagerij de Halp bij. Eigenaarslager Joe Baan heeft zaterdag met zijn team hamburgers staan bakken op het Raadhuisplein. De opbrengst, echt alles, was voor de actie Sta op voor Liam. We hebben de hamburgers verkocht voor 3,50, maar meer betalen mocht uiteraard ook. We hadden ingeschat dat we circa 400 hamb hamburgers zouden gaan verkopen en hadden er ook zoveel gemaakt. Al snel werd duidelijk dat we niet genoeg zouden hebben. We hebben dan ook al vrij snel door dat de voorraad op was. Het team van Slagerij in de Haltestraat... heeft in een razend tempo nieuwe hamburgers staan draaien. Uiteraard hebben we zaterdag 520 verkocht. Slagerij de Halte werd in actie gesteund door... Nobel Tree Café en Lunchroom Rabbel... die plikjes cola voor de verkooplijst sponsorde. Ook dat geld ging naar de actie. Aan het einde van de middag werd bekendgemaakt... dat er een mooi bedrag van circa 2909 euro... kon worden overgemaakt voor de actie sta op! Voor Leon. Hé, hey, aan blijf niet staan en loop maar achterna door de straat, over het plein. Met je tamboerijn met je handvol geld en je Hercules-held. Je dronken kameraad en je Nijland zonder naad. En wie je O, ben, klokjes volk uit Purmeren. Baaisklanten, fugranten met een goorvuil Iedereen moet mee of die wilt, ja of nee. Elk clubje of partij, alles hoort erbij.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 she in the zone Dang dang dang dang dang ridu ridu dang dang di di Smile. A smile can bring you near to me Don't ever let me find you gone Cause that would bring a tear to me Artiest van de Dag! Nick en Simon is een Nederlandse zangduo uit Volendam. Dat bestaat uit Nick Schilder en Simon Keizer. Simon Keizer kwam bij Nick Schilder in de klas en ze begonnen samen te zingen. Het duo werd bekend nadat ze veelvuldig te zien waren in de soap van hun vriend Jan Smit. In 2006 zorgde dat er voor de doorbraak met de single Steeds Weer en De Soldaat. Ook het debu debuutalbum van Nick en Simon was een groot succes en bereikte de top 10 in de album Top 100. Het album heeft inmiddels de Platina-status bereikt. Meer dan 80 liedjes van Nick en Simon kwamen in de Volendammer Top 1000 terecht. Een hitlijst die in 2013 was samengesteld door een groot aantal lokale en televisiestations in Noord-Holland. Na de succesvolle reeks Homerbound van Simon en Carfonkel duiken Nick, Simon en Kees wederom in de wereld van een bekende popgroep. Dit keer is het de beurt aan Kees om zijn muzikale inspiratiebron uit te lichten. Abba. Verschillende generaties zijn met de muziek van de Zweedse popgroep opgegroeid. ABBA is dan ook het voorbeeld dat muziek verbindt. Nummers als Waterloo, Take a Chance on Me en Dancing Queen... zijn bij zowel jong als oud bekend en echte klassiekers. Tijdens de reis door Zweden komen Nick, Simon en Kees meer te weten over de bandleden... de muziek en de tijdsgeest waarin ABBA kan uitgroeien... tot een van de grootste en succesvolle band ter wereld. Helaas is de tv-serie afgelopen, maar uit de laatste aflevering van afgelopen zaterdag, Nick en Simon met de volledige oude ABBA-begeleidingsband en een kinderkoor van het Internationaal School van Stockholm. En hier zijn ze dan. I have a drink. Je tijd doorbrengen op in en rond het water is voor velen het mooiste wat er is. Helaas is het niet zonder enig risico en dienen de watersporters goed voorbereid op pad te gaan. Als een watersporter voor de kust van Zandvoort op wat voor manier dan ook in problemen komt of dreigt te komen, wordt KNRM Zandvoort en de Zandvoortse Reddingbrigade opgeroepen. Hulpverlening is in principe kosteloos, maar kost uiteraard veel belastinggeld. In de basis is ieder watersporter zelf verantwoordelijk voor zijn of haar veiligheid. Op de website www.kustwacht.nl-tips worden tips gegeven voor een veilig watersportbeoefening. En bij Spoed kunnen we altijd bellen 112. Koffie in op maandag is weer van start gegaan. Niet alleen wij als Pluspunt, maar ook alle bezoekers zijn weer ontzettend blij dat het weer kan en mag. Koffie in Pluspunt betekent elkaar ontmoeten, koffie drinken en bijkletsen. Elke maandag van 10 tot 12. De kosten is 1,10 euro voor twee kopjes koffie of thee met een vers gebakken koekje. Bel voor meer informatie naar de Algemene Bali. 023 574 0330. 574-0330.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 Ich mich? Oder? Oder wir uns?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 Sie kommen sich zu holen, sie werden sich nicht finden, niemand wird sich finden, du bist bei mir!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 Ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten maken. Ik voel me zansie als ik dans. Ga jij haar, don't swingen. Je hebt zo lekker dat het te gaan zwaar moet. Ja, ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga maar voetussen maken. Ik voel me zansie als ik dans. Ga jij haar, don't swingen. Je hebt zo lekker dat het te gaan zwaar moet. Ja, ik dans.